We beginnen de zogerles 254, op de pagina Resh Yud Aleph 211, ha de de linkerkolom, de regel 12. Vezemro Dertin Vata amshe liahutsarih lihjot, bachol, veertien, brit mila. Mishum opuma de azhid de Israel, vijftien azvu. Hu yazhid de Israel, mekayamin, hai zestien kaima. Kijvan, Shehu, Natal, Al-Atsmo, Ko, Hamik, Shil, Hassam, Albne Israel Israel. de israel Zvu, Achtin, Brid, Pasoda, Katuw, we houden balaf, we we houden balaf, we houden balaf, we houden balaf, we houden balaf, we we holyamochen, shinistalku, basibat, 22, shoramuad, je holym lach zorlohi, alle it, hit galot, En nog eentje, we haven, 23, heet wat punt. We ooit, it is bijzonder, bijzonder belangrijk, is geheim, van geheimen, dat wat Ili Elia had, het geval van wat Eliahu had gedaan. Dat Eliahu had. Uh, het volk. Het Israël. De, de zonen. De zonen Israëls had je. Geklaagd voor Hashem. Aangeklaagd eigenlijk. Dat zij. De schepper hebben. Het verbond van, met de schepper. Hebben, hadden. Eh. Uh, uh, Achtergelaten. Uh, dat hij uh, daardoor moet verschijnen uh, bij elke gelegenheid waarbij Israël wel het verbond naleeft. Duidelijk, dus, oftewel bij de. Brit Mila bij de besnedenis en de hele clue waarom heeft het, wat is de zin daarvan, dus hij is, hij heeft eigenlijk, en dat is wat hij ons nu vertelt, um, dat wat jou uh, had gedaan, dat, dat hij als het ware nam de Functie van de aanklager over op zichzelf. In, in plaats van de, dat de Sam, de citra agresso zo aanklagen. Israël, hij heeft Israël als het ware aangeklaagd en dan is hij is als het ware de aanklager. En tegelijkertijd wordt hij dan ook de... Uh, Bepleiter voor Israël. Vervolgens, als in geval dat Israël wel het verbond met Hashem naleeft, dan wordt hij Eliyahu wordt, de, wordt dan de bepleiter voor Israël. En goed kijken hoe, hoe hij dat verder ons vertelt. Het is een enorm geheim o, hoe dat uh, kr naar kracht en hoe Hashem heeft het allemaal. Uh, hoe dat werkt, 12. We zijn Amro, en dat is wat hij zoger zegt. In bovenaan in de zoger nog uh, uh, in Leg -le in het hoofdstuk Leg -le daar was het geciteerd, dus bij ons is het geciteerd. Uh, uh, op de pagina kuf kaf dat de woorden die in het hoofdstuk van de Zoger worden gebracht 13 had de amsche de reden voor het feit dat elijahu dient te zijn bij elke besnedenis bij elke Brit Mila, bij elke sneden van het verbond ook zo gezegd wordt. hetzelfde. mishum is is omdat Puma, de Asie, de Israël, also dat de mond, die getuigde van Israël, dat zij hebben de Schepper verlaten. 15. Hoe Jazhid, die zal getuigen van Israël dat zij Mekayamin Kaima, dat zij vervullen dat verbond, de regel 16. En nu, dat waren de woorden van de zooger, maar hij gaat nu ons dat nog. Tulichten, Kijwaan, Shehu, Natal, aangezien Hei Eliau, Natal alat nam op zich, koch shel hassam, de kracht van de aanklager van de Sam, van de manlijke van de Sitra Aach, alb Israël over de zonen Israëls. Leemoor zeggende, de Israël als we briet, dat Israël verlieten het verbond, besodekat, of zoals het 18 in het geheim van hoe in de Torah geschreven staat. We hoorden, en hij werd gewaarschuwd, ja, over die uh, eigenaar van die stier, die, uh, uh, Gestoot had iemand of hier iets slecht, eh, agressief zich gedroeg, schade had toegebracht. Dat staat in het Horaf. We hoorden en zijn eigenaar werd gewaarschuwd. We is maar een, hij gaf geen gehoor. 19. En neem ze. Zie hier. Daardoor, daarvoor, daardoor, Jeslo koch, daardoor heeft die kracht, le ha gamken om eveneens te getuigen. Twintig, ze mekai brit dat zij vervullen het verbond. was mit aver ver kochosje op. En dan wordt weg. Uh, gehaald, dan, kom, dan wordt letterlijk voorbij, komt letterlijk Mitaver, mit dan gaat voorbij letterlijk de kracht van de shorhamuadlik Legamre, de kracht van de gewaarschuwde stier, helemaal gaat weg, dat is de gewaarschuwde stier, dat is die, de kracht van de sitra agra, mannelijke sitra agra. 21 Na de komen we, Gola Mogen, En alle mogen die eruit kwamen, vervlogen waren, Besibat Bat vanwege Shor uh, Hamad, vanwege die gewaarschuwde stier. Je Golim lag galot kunnen terugkeren en zich onthullen, letterlijk, tot onthulling komen, zo'n mechanisme werkt het, zie, je. we hebben een heten van, begrepen dat goed, kijk nou, hij ons een aanspoort, zie, begrepen het, goed, punt 23, we, oh, die beherde, let op, en het zal nog verder, verderop uitgelegd worden, zie, je. en dan, het is nog, Verder gaat hij ons, ons nog verder uitleggen. Dat betekent dat er nog diepere... Eh, als hij dat ook zo zegt in de zoger, eh, Dan zegt hij dat in, in, in, op andere plaatsen soms. Eh, <coughs> op sommige andere plaatsen. Dan betekent dat er nog diepere lagen zijn. Van het uitleg. Van de uitleg. 4.20 We eh, zijn. Weet, ligt dubbele punt. En dat is wat gezegd wordt, wat de zoger zegt. Weet, uh, wat in de Torah staat, staat het in de Torah. Sta, maar dan, in de zoger brengt het in de taal van uh, Aramees. Ja, Targum. Brengt het dezelfde woorden. Zoals in de Torah in Hebreeuws staat het. Zo wordt die vertaald in het uh, Arabisch. Weet starig en men dient uh, op te zetten, op te stellen st voor hem Kursaya een stoel. Ja, dus in de synagoge zoals men dat, wanneer men dat die... Brit Mila besnedenis doet, du, dat men plaatst ook een stoel speciaal voor Elia. Dubbele punt, 25, Milva de Kisee, Ha Sandek, Shalavanassim Ha Mila, 26, Va, Priya. Je yes, sletakken, ot, kise, bet, let, zorg, eh, 27 eli, ja, open. We gaan de haino, dat wil zeggen, milwaad, kise, ha, san, sandek, behalve de stoel van sandek. Ja, sandek, dat is uh, uh, iemand dus die uitgenodigd is, meestal iemand die uitgenodigd is, eh, uh, een belangrijke of een aanzienlijke persoon, een belangrijke persoon of een aanzienlijke uh, persoon of iemand die zeer dierbaar is aan de familie, of iemand die van, van de familie van de van de die dus wiens zoon wordt besneden, ja, dat is iemand die moet dan, die heet die die dan heet uh, Sandek, dus die heet uh, vervult deze functie van Sandek. Dus dan wordt, dan zegt hij dan, behalve de stoel voor van Sandek, dus die, en die zit daar op deze stoel, en die houdt het kind uh, vast. Zo'n so, kind, uh, ja, dan, behalve de stoel van Sandek, shalav na simila, waarop men, uh, de besnedenis doet, de besnedenis en de prija, en dat uitrollen uh, van de uit. Ja, dus die iemand die man die dat zit met het kind, uh, die houdt hem zo vast, uh, dus die, terwijl hij he hem zo so houdt, uh, deze toepstel wordt ook het kind besneden. En uh, met de tweede, met het uitrollen van de tweede huid. Jezus 26 letaken, die dient men ook, die dient men ook bovendien, ook de tweede stoel voor uh, op te stellen, letterlijk, letaken ook corrigeren betekent ook maar ook opstellen uh, plaatsen. Let zorgen in ten behoeve van in punt. 27 na de punt. O jaslevin, -la Lama, een oma spikissé. 28 een koud Kijk hoe geweldig, hoe diepe vragen hij naar voren brengt. Uh, dat, met, dat alles is zo een, eenduidig wat um, aan dit volk gegeven is, omdat het geestelijke kent niet uh, misschien ja of nee, nee, ja, uh, uh, al die gamma van... Uh, twijfel, ja, 90%, ja en 10%, nee, 99,999 ja en 0,0000001, 000, 000, 000, 000, 000. bestaat niet zoiets, eigenlijk. Het Geestelijke komt van Hashem, eigenlijk. Dat kan niet, daar zit geen approximatie, een beetje zo, een beetje zus, Deilig. En daarom ook een mens hier op aarde die... Uh, dat soort ongeestelijke houdingen heeft, die twijfels heeft, ja duidelijk, twijfels, en die, die twijfels niet kan brengen tot zekerheid in elke toestand, betekent ook direct dat het de mens dus niet, te niet, niet overeenkomt naar eigenschappen met, uh, met het hogere, duidelijk met het geestelijke, met de bron, de bron, onze bron heeft geen twijfels. Duidelijk. Onze bron is eenduidig. Het leven op zichzelf, het, het eeuwige leven, kent geen twijfels. Duidelijk. Wij beginnen twijfelen omdat, er, als je begint twijfelen, dan weet zeker dat er uh, in spel is gekomen de citra agra. Die dan... Uh, aansteekt je wens om te ontvangen voor jezelf. En dan komen allerlei twijfels. David. Twijfels van komt, ah, moet ik dat wel, moet ik dat niet, uh, is het zo? Ja, om dat betekent dat jij uh, dat jij iets wil doen wat niet kosher is. David. Altijd zo weet dat dit altijd zo is. Wanneer beginnen begin de twijfels, moet je eraan direct werken om die twijfels weg te werken. Dat wel. Kijk, als de twijfels komen, betekent nog niet dat het, dit dat het zo, so, zo is wat ik jou al zeg: dat zeg, uh, jij ingreep bent van de citra agra en de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is nog niet. Want dat komt omdat, om jou juist uh, een aan te sporen om te werken aan jezelf. De hele bedoeling niet om, niet, uh, om geen twijfels te ontvangen. Twijfels komen dan als gedachten op bij je mens. Maar jij moet ze niet verder laten, niet verder op ingaan op die gedachten. Zo dat jij ze tot je hart brengt en verder uh, in jouw Duidelijk. Maar je moet dit direct aanpakken en blijven zo langer mee bezig, vechten daarmee omwille van de vrede, dat zo, totdat jij die twijfels oplost. Dat is bijzonder cruciaal, cruciaal wat, wij, wat, wij, wat gezegd wordt. Duidelijk. Dus dat is ook wat we hier leren. is hier leren. Alles is Alles, niet, niet dat dit een dogma is zoals het in religie is, dan zeggen ze ook dat dit geen twijfel is, dat het is zo, maar zij, zij nemen dat aan onder het verstand, duidelijk, zonder te begrijpen, niet alleen zonder te begrijpen, maar wanneer het volk Israël zij na seven isma, wij zullen horen, luisteren en dan zullen we begrijpen. Betekent niet dat zij onder het verstand gingen. Boven het verstand, niet onder het verstand uh, aannemen en um, rechtvaardigen het bestuur van Hashem. Eigenlijk altijd boven het verstand. Dus boven het verstand veronderstel, let op. Onder het verstand accepteren, betekent dat men één lijn heeft. Ja, zoals één lijn, kan men niet zeggen, geslacht die één lijn. Duidelijk, terwijl de wereld gemaakt door te, twee lijnen, twee krachten zijn er, Ghazadim en grot. Dus, boven het verstand betekent, verstand betekent rechts en links. Ik bedoel, geestelijk, in geestelijke opzicht. Wanneer men dat splitst in rechts en links. Duidelijk, het is veel meer dan Alleen maar onder het verstand religieuze aanpak. Maar wat als we zeggen verstand, betekent, we spreken altijd ook alleen over het geestelijke. Verstand betekent, en we hebben dan beide kanten, dus binnen het verstand. Als we zeggen dan geestelijk binnen het verstand, niet uh, in onze wereld. Uh, wat alleen, alleen maar de wens om te ontvangen voor zichzelf is. Maar als we zeggen dan, dan betekent dus twee kanten rechts en links en betekent uh, oplossen gaan boven het verstand. Betekent deze rechts en links die eigenlijk uh, kunnen of de, het zinnebeeld van het rechts en links bij ons kan oproepen. Uh, het gevoel van. Uh, twijfel, duidelijk, dus uh, het is dit, niets, niets verkeerd daaraan is, maar je moet het wel overwinnen, telkens, uh, hoe overwinnen? te gaan boven het verstand, boven het verstand worden die, die twee plus min, als het ware, ja nee, die worden daar uh, opgeheven, en die komen tot eenheid, duidelijk tot eenheid en dan waarbij dan dat dan dat is dan de ware realiteit. Twijfel is geen ware realiteit. Nog uh, geen, geen uiterste daarvan. Nog rechts van de twi twijfel, nog links. Uh, twijfel betekent dat er daar zit. Twee kanten die je moet weten uh, niet één weghalen en andere niet, andere in plaats daarvan te zetten. Dat is dan wat uh, onder het verstand is. Maar als de twijfel twijfel is, dan moet je die smelten. Al die factoren die de twijfel brengen. En boven het verstand uh, deze twijfel opheffen. In eenheid. En dat zal een ware beslissing zijn. Um, 27 ...na de punt. Het is een bijzonder... ...het uh, uh, is een probleem, een groot probleem om... ...bij vele... ...mensen... ...bijzonder eigenlijk bij overgrote... Uh, meerderheid van de mensen... ...is het probleem dat... ...die... ...dat fenomeen... Uh, uh, ...van twijfel. Het is... Je moet hard, hard eraan gaan werken, want um, bij het zien van de wereld zonder verbondenheid met het hogere, dat, daar, daar komen, dat, daardoor komen twijfels. Goed opletten. Als je verbonden bent op die momenten wanneer je verbonden bent met het hogere, zijn er geen twijfels, want dan zie je ook niet de ellende, het ellende in, in deze wereld. Dan zie je wel dat het alles is uh, uh, opgebouwd, uh, grandieus hoe Hashem heeft de wereld opgebouwd, uh, uh, alles heeft. En zelfs dat allende wat in de wereld is, is uh, constructief, duidelijk, en dan... Want jij ziet het ellende door jouw ellendige ogen. Als je ziet in de wereld ellende, dat betekent dat jij ziet het door je ellendige ogen. Jij bent ellendig dan. En daarom zie je al, die, al dat ellende in de wereld. Bovendien het, het, het verzoet jouw eigen uh, uh, gevoel van... Uh, ten zijn, depressief zijn, eh, ontevreden zijn en zo, Dan kijkt men naar de wereld. Hey, kijk, nou alles, overal is ellende. Nou, dan is het natuurlijk, is het mijn ellende wordt het een stukje minder in mijn, in mijn ogen. Hey. Maar dat is allemaal uh, um, uh, vlucht ja, van jezelf en van het werk aan jezelf. Dus goed blijven werken aan dat. Uh, verschijnsel um, twijfel want dat is dat die twijfel elke twijfel komt ongetwijfeld door de citra agra de regel 27 na die punt we en men dient te begrijpen. Lama, hey, no, ma, let op. Waarom is het niet, niet genoeg één stoel voor beiden. Zie dat? Zie, dat is ook een vorm van een vraag stellen, maar het is geen twijfel. Hè? Is een, um, daardoor dus uh, eigenlijk, dat zijn de vragen die kunnen opstaan. Op opkomen bij ons uh, omdat wij omdat uh, de Hashem wil niet dat de mens gewoon dingen aanneemt, oké, okay, het moet één stoel zijn en Klares ja. of het moet twee sorry, het moeten twee stoelen zijn één stoel voor Sandek en één stoel voor Eliyahu Klares Kees nou, en, en dan uh, een orthodox die dan zegt, oké, okay, goed zo is het Klaar is Kees, dan betekent dat hij, on, dat hij, niet dat hij geen twijfels heeft, maar dat hij gewoon uh, onderontwikkeld is, dat hij dient, de schepper, niet hij gewoon aanvaardt dingen, uh, zonder uh, te gaan boven het verstand, zonder te verifiëren, zonder te proberen, want Hashem wil dat wij hem bestuderen, goed opletten. Ervaren, bestuderen en dan ervaren, zonder studie. Hoe kan men de, überhaupt spreken van de schepper van kennis, uh, van het ervaren van de schepper zonder studie? En hoe kan men een, een bepaald beroep doen zonder studie? Daarna komt iemand bijvoorbeeld, uh, eerst studie doet en dan parallel werk, die stage loopt en daarna gaat hij dan dat werk, dat wat je gestudeerd, had in praktijk brengen, dan echt wordt het, uh, weet je, ah, van alles van zijn beroep, dan is hij, voelt hij zich als water. Maar zonder studie, zonder steeds, en dat is elke dag studie, zie. iemand die werkt en die na zijn uh, professionele school LTS, MTs, welke dan ook, universitaire studie en dan zit je ergens in een bedrijf, wat dan ook. En dan leert je als het ware niet meer. Dus uh, uh, geen opleiding van in een enige betekenis van het woord. Maar elke dag leert je erbij. Je hoort dat. Hij uh, uh, spreekt, met, uh, praat met uh, collega's enzovoort. Hij leert steeds, elke dag. Bij. Steeds. Uh, leerde er, erbij om, er, om de nieuwe dingen wat hij niet wist en wat überhaupt niet gekend werden waren, om die ook te, aan te leren steeds. Ja? Precies hetzelfde is het in het geestelijk. Als we hebben, uh, de Torah zegt dat er twee stoelen moeten zijn, dus, uh, uh, of de Torah geleerden zeggen dat er twee stoelen moeten zijn, de Torah spreekt geen woorden over, maar de, de die, die, uh, ...over die twee stoelen, maar die, de draggeleerden hebben dat ook uh, opgemaakt. En waarom? Naar de wetten van het heelal. En dan is het wel, dan is het wel uh, op zijn plaats om ook jezelf af te vragen. En waarom twee stoelen? Maar niet om, te, om, om alleen maar louter la, willen weten... Duidelijk. En niet om, uh, maar gewoon om, om te begrijpen hoe functioneert de, de boom des levens. Let op. Dus men dient te begrijpen waarom uh, is niet genoeg, niet voldoende, één stoel voor beide. Punt. Duidelijk. Dus die zandek die met het, kind, met het kind, met het baby op, op zijn schoot. Ja, die zit op één stoel. En Eliyahu, Eliyahu toch, men ziet toch Eliyahu niet. Ja? Hij is toch, komt toch uh, onzichtbaar, ja of niet? Onzichtbaar, hij komt toch niet te zitten op de, op de stoel, uh, dat men ook kan aanraken de stoel. En dan voelt men wel dat Eliyahu zit wel daarop, maar je kan hem niet zien. Ja, het is niet fysiek. Fysiek kan je dan niet zien dat Eliahus zit. Duidelijk, we hebben geleerd, uh, steeds uh, had ik je steeds, uh, breng ik je onder de aandacht, dat alles wat zichtbaar is, is niets heilig. Duidelijk, het is alles wat materieel is, is niets. Voor geen millimeter is het heilig. Duidelijk. Alle paleizen, alle beelden van Maria, van Jezus. Van, uh, weet ik veel, uh, van de die, die Torahol Duidelijk. De arken, ja, waar de Torah ligt in de synagoge. Geen voorwerp kan heilig zijn. Dus, dan Eliahuw komt op die, kan dan ook gelijk komen op deze stoel, op dezelfde stoel te zitten. Ja, uh, hij is toch geen uh, fysiek lichaam. Hij, hij is, is toch niet. Zit, uh, heeft geen materiële plaats nodig. Waarom is het dan niet één stoel beiden? Nou, hij gaat dan even zitten zo, uh, net als vogeltjes vogeltje zo, uh, alleen maar zijn ziel. Heel, hij heeft geen plaats nodig. Waarom is het dan nodig, twee stoelen te plaatsen? Dat is erg de rechte vraag. Deel 28. Wij Jan, hoe Kisotaki bachol behol 29 maal hoe tchild hetiekun lasraat, elion betachton en nu geeft jullie ons een geweldige definitie. Let op. Waarin en het gaat erom? Maar hul mag dat de essentie van het woord kisay de stoel, ook de troon, troon is ook heeft hetzelfde hetzelfde woord, is het tron, troon, hak kisay, de troon of de stoel. Dat de essentie van kisay, de troon, de stoel Overal, op elke plaats, dus overal waar je het waar je tegenkomt in, de hele in het hele geschrift, is, betekent let op, geestelijk, betekent je koen, het begin van de correctie voor het hasraat er jonge voor het uh, rusten van een hogere op het lagere. Het hoog van het rusten van het hogere in het lagere. Beter zit op het lagere, maar staat het in het lagere. Dus het begin van de correctie van, voor het uh, rusten van het hogere op het lagere. Dus het hogere komt en gaat zetelen zich boven, uh, als het ware het lagere, het lagere is dan als, uh, als een stoel waarop, een hogere zich komt uh, uh, uh, zich als het uh, uh, gaat zich uh, uh, zetelen, als het ware. Het begin, ziet het? Het begin van de correctie. 30. Ook waar niet bij Erleën? 31. Shenya, Namochim, Amidalim alidei hamila 34 Wa priya sahaduta shel Eliyahu al kiyum 33 habrit hem bet dvarim yuhadim ki shiur fi 33 hamochin Alideya Priya hem mevkinat vijfendertach shor ki shor Lekdushar. Aidewechatzave. Et. 37. Kaspo. Aien. Geweldig. Geweldig. Hoe hij. Ons dat. Uitlegt. Ja. Ik heb al dat. Geleerd. Al die. Uh, Talmud. Uh, uh, Waarover. die. Al die. Sprake. Was. Van Die. Uh, stier die aardige stier, rustige stier, en die stier die agressieve stier, en And alle andere dingen. Met andere, dus met die uh, tradi traditioneel op de traditionele manier. En dat is natuurlijk een grote verschrikking: verschrikking, omdat te leren op de manier zoals zij dat leren. Ja. Men zit hier gewoon in deze wereld en men dat behandelt dat net of, dat, of, men, of men dat doet. Ook uh, uh, ergens op een, bij een studie van uh, rechten. Zo zit men zo verschrikking wat het is. Dat is wat zij doen. En kijk nou wat geweldig wat hij onthult, dat in een paar zinnen onthult hij eh, licht. En dan keek ik hem met heel andere ogen terug op wat ik eh, op een domme wijze heb geleerd. En zag hem niet achter al die... Woorden. en zo doen zij ook dan zij zien de schepper absoluut niet wat zij leren doen zij voor de mens om te laten zien dat zij geleerd zijn maar die zijn dom uh, zeer ja. zeer dom in de ware juiste betekenis van het woord ja ik heb geen Rabijn gezien in deze generatie, die over wie zou ik zou ik zeggen die is Talmid Hagam, die uh, leerling van Hagam. Ja, ze hebben dat zich toegegeven deze naam titel van Talmid Hagam. Dus een geweldige leerling die uh, eigenlijk een Letterlijk is het al niet leerling van de wijze. En dan menen ze dat zij, dat zij wijze ook zijn. Dat zij, uh, maar geen een heb ik gezien die uh, zo, uh, deze in deze categorie vallen. Omdat wij leren in de, in de Kabbalah dat um, alleen Hashem is. Gacham is wijze. En, en niet een mens kan, een mens kan genoemd, genoemd worden Talmud Gacham, leerling van Gacham, leerling van Hashem. We leren alles van Hashem. Ja, via deze middelste lijn van, eh, van Yeshua tot Ari. Zie, maar dat is allemaal Hashem, komt allemaal van Hashem. En omdat zij niet, geen, Hashem niet zien achter die woorden, maar dan wat heb je daaraan? 0,0, het werkt absoluut niet, het helpt niet, en maar kijk nou hoe hij dat ons nu hier toelicht in paar woorden en dan zie je dat wel um, dat hij is daadwerkelijk talmit gegaan. Ja, die uh, Jehoede de is, uh, is uiteraard een niet gegaan, is een, een leerling van de wijze van Hashem. Zie je dat? Ook waar niet bij Erleiden, het is al uitgelegd bovenaan, 31. En nu goed opletten, want het is toch pittig om dat goed te, te, te volgen. En het is al Uitgelegd bovenaan, Shenjana Mohin, dat de kwestie van de 31 van de Mohin, Amid Galim, Ali Mila, die onthuld komen, onthuld worden door de uh, besnedenis en de Priya uitrollen van de tweede haartje. Prinjan dus dat is als één aspect de door de Mila door de besnedenis en de Priya en de kwestie van Sahaduta Eliyahu, van de getuigenis van Eliahu al jonge over het zijn getuigenis dus van Eliahu over het wel vervullen van het verbond door Israël dat zijn twee dingen die één uh, zijn slaan op één en dezelfde uh, aspect die shiura mogen want de mate van 34 van die mogen en met die malidea pria die onthuld komen, onthuld worden door de pria, ja, door de tweede handeling, door de uitrollen van de, de, de huid, hem heeft je dat short-tam, um, let op, die is in het aspect van shortam um, 35, van de stier die tam is, die aardige stier, rustige stier is. Hele stier is. Eenvoudige stier is. In, zilf, in de zin van die. Uh, niet stotende is. Niet schoppende, kan je ook zeggen. Niet schoppende stier is. Shalonada dat dit. Wat betekent dat? Die stier, shortam. Dat die. Deze stier, die. Shalonada dat het niet bekend is. Shor no, shor nage, nage, het is niet bekend dat deze shor is schoppende. Hij ja, heeft zich zo niet euh, euh, gepresenteerd aan de omgeving. 36. Schuur soda Hanoga. Dat dat let op wat betekent. Dat dat is het geheim van het terugkeren van de Noga, ja, van die, herinner je nog, de Noga, dat is de schittering, die is, herinner nog, die is boven de klipoot, die kan dus aanhechten, zowel aan de klipoot, als aan het heilige. Maar omdat men deze besneden is, en prija doet, dan is deze Noga, die, goed en kwaad is, herinner je nog, die goed en kwaad in zichzelf heeft, die keert dan terug naar het heilige, die, hangt, die dan gaat zich aanhechten aan het heilige. Dat is wat hij ook zegt, dat is deze stier waar, waar in de Torah, waar de, in de taal moet ook, in de Torah natuurlijk wordt erover gezegd, en ook in de taal leren ze daarover, en... Dat kon ik nooit begrijpen, wat bedoelen ze daarmee, wat is deze studie van, die, van deze stier, die dat en niemand kon me dat uitleggen. Kijk okay, nou wat het is, dat is deze stier, dus die niet schoppende is, dat is, waarom is die heet die stier? Stier, omdat die, uh, dat is, hangt aan de klepot, duidelijk. Maar omdat het, die Noga, die hangt aan, aan de klipot. Maar omdat die nieuw uh, besneden is, een mens besneden is, heeft gemaakt en aan mens besneden is, werd gemaakt en ook Priya, het uitrollen van het, van het tweede, tweede huidje, dan wordt het short-taam, wordt het. Een stier die, waarvan niet bekend is dat die schoppende is. Want deze is nu die Noga, deze schittering van die noga, dat is dat goed en kwaad, wat het goed en kwaad is, die hangt nu, die is nu aangehecht aan het heilige. Da, daar gaat het om. Dat is wat de Torah, waar de Torah over spreekt. En niet over stieren die dan, iemand uh, schoppen of iemand kan doodmaken enzovoort. Zoals dat volk dat leert op een domme manier. 3000, al drie, 3750 jaar lang. Al dat in dat gebeurt, let op, door, zoals de Torah zegt, we gaan zelf het kaspo en... Uh, verdeel in twee helften zijn geld, of het geld dat daarvoor is, dat, dat men dood deze yeah. uh, de stier de herinner je nog die, die dode stier die men dus dood als stier dan die gewaarschuwde stier mijn dood hem en dan uh, het geld. Dus en de eerste keer, dus. Dat is een beetje verwarrend hier, omdat hij spreekt nieuw van de stier die niet schoopt. Maar dan gezegd wordt daarna over. en verdeel. Uh, ik zal het niet verbinden met, dat, met, deze, met deze stier. En daar staat verder in het Torah gezegd. gezegd en verdeel in twee, in twee helften, dat geldt dat, uh, voor dat uh, de, deze stier uh, ontvangen wordt. Dus men dat, de, de stier, de, natuurlijk geestelijk, maar dan uh, die, als die dood is, zoals de Torah zegt, men dood hem en dan verkoopt men, want die heeft dan huid en van alle andere dingen die men nog kan, die, die men kan nog, uh, ...die waarde, waard, die waarde, zekere waarde hebben. Ajanscham, uh, lees daar. Gewoon pakken, uh, globale dingen pakken. Duidelijk niet proberen in details in te gaan. Stap voor stap, details, details ga je dan zelf worden geformeerd, komen naar voren bij jou, stap voor stap. In de loop van de zomer, in de loop van je werk aan jezelf. Stap voor stap uh, komen dingen worden helderder, duidelijker enzovoort. Zeven en dertig, na de punt. Wiyan sahaduta sheliliyahu hu 38, blahavir etra toshel shor muad Kocham 39. Shal gimelak lipot, hat meiht O lehastim 40. Piem shelojug lulikat trege en nu goed verder kijken wat dit ora waar dit toera hoe dat zegt, wat dit ora bedoelt met naar, naar, naar krachten wat, uh, wat is ook deze getuigenis van Eliahu wat is die? Weinjan, Sahadut, shel Eliahu en de kwestie van de getuigenis van Eliahu. Dus de getuigenis van Eliahu let op wanneer Israël wel naleeft het verbond, duidelijk, wanneer Eliyahu dus afdaalt, ja, dat zoals de hogere afdaalt naar een lagere, begint dus de correctie. En dat hij getuigt van het feit, dat Israël wel uh, corrigeert zichzelf en vervult, vervult dit verbond met Hashem. Dus de kwestie van de getuigenis van Eliyahu, hoe is, wat is dat? Hoe, wat naar krachten, wat betekent dat? 38. Is vier het rato om het kwaad van shormat van de gewaarschuwde stier, voorbij te laten gaan? Letterlijk. Dus weg te nemen. Hoe kochamsel, welke kracht van deze gewaarschuwde stier waarover de Torah spreekt, dat is de kracht van de regel 39, van de drie, klip, van de drie onreine klippot zelf. O en om te doen, dicht te doen, om te dichten, de regel 40, pihem om te dichten hun monden. Shaloyah so op dat ze niet in, in staat zullen zijn aan te klagen. Kijk nou, dat is de Torah, zie je dat? Niet de Torah, het verhaal over het volk Israël, met zwaaiende voeten en dat, en weet ik veel, het volk Israël als eenheid. Wat betekent dat? 0,0. Duidelijk, de Torah spreekt over één ziel en niet over het volk Israël van vlees van en bloed enzovoort, geschiedenis van enzovoort, en tradities en, en, en, uh, en allerlei andere uh, dingen die, dinge die voor geen millimeter helpen. Duidelijk, alleen maar dode, dode kennis, wat helpt het? Dat jij dat weet. Wat helpt dat men dat leert. Men begrijpt dat niets. De Torah spreekt alleen maar van één mens. Het volk Israël. De volkeren der wereld. Bilam, Farao, Moshe. Sarah. Alles is in één mens. Alles wat we treffen in de in Torah. Is in allemaal krachten. In één in mens. En dat is wat we leren over de stieren. De uh, stier die... Die uh, dus aardige, rustige stier, dat is dan, wij leren, wij We weten nu dat het dat nu na, de, na dat blijft als het ware over, uh, want er is dat goed en kwaad, zit wel in deze Noga, ja, in deze, goed en in deze vierde klipa, herinner nog, die Noga heet want is, die, die hij is er wel goed en kwaad, daarom heet die ook short. Daarom heet die ook stier. Maar stier tam, stier die die rustige stier is. Uh, en Maar die andere stier, die gewaarschuwde stier, is dan de Torah doeld op die drie klipoot, die onreine klipoot zelf. Duidelijk, en dat is dan de getuigenis van Eliahu om het weg te nemen, deze, om van die drie klipoorten als het ware de kracht weg te nemen om uh, aan te klagen. Kijk, dat heeft zin, duidelijk. Al die drie klipoorten zijn in, mens, uh, uh, Israëls in een mens. Zonen Israël in één mens zitten, duidelijk. Dat zijn de krachten die zitten in één mens. Dan zien we dat de Zoger is eigenlijk voor iedereen bedoeld. Het is niet voor alleen maar voor Joden. Het is ook voor uh, Papuas, voor Russen, Amerikanen, uh, Hindus, Arabieren. Voor iedereen is dat eigenlijk. Voor Negers, voor wat uh, dan ook. Voor alle uh, elke vorm van elke mens hier op aarde. Want het slaat alleen op één mens, ja duidelijk. Terwijl al het overige in de wereld slaat op een, uh, heeft betrekking op, um, alleen maar op een bepaalde groep van mensen. Wij zijn christenen, wij zijn geroepen door Hashem, wij dat en uh, de joden, de menen ook, wij zijn joden, duidelijk. En zij menen inderdaad dat zij beter aan toe zijn dan alle, alle anderen. Deel. Ook dat begrijpen zij dit niet. Dat komt wel omdat zij het hoofd zijn van de hele mensheid. Maar betekent ook niet dat, ze, dat men moet trots opgaan. Het hoofd zonder lichaam is niets. Het hoofd zonder benen is ook, is ook, u kan dus ook niet, niet een hele, hele mens. Eigenlijk. Zo ook christenen menen wij zijn het lichaam uh, van van eh, behoren tot het lichaam van eh, Christus enzovoort, duidelijk, ze zeggen dat ook, ze zeggen niet, wees in hoofd, wees behoren tot het lichaam, zeggen ze het lichaam, dus eigenlijk zijn ze wel lichaam eh, van eh, de mensheid, duidelijk, en daarom zien we ook al die pracht wat het allemaal van hen komt, van paleizen, kunsten, enzovoort, het, het komt allemaal omdat het, het leven door het lichaam, maar uh, iedereen heeft in zichzelf die drie, nee. maar men plaatst zichzelf in bepaalde hoek, wij zijn die christenen en tussen de christenen, dus daar heb je nog veel, veel verscheidenheid, net zo eveneens even als met in, die, met in het jodendom, zoveel, de ene is van de ene groep, de andere van de andere groep. De ene is orthodox op deze manier, de andere is orthodox op een andere manier. En dan uh, zijn ze gescheiden van elkaar duidelijk. Waarom? Omdat allemaal LOLISHMA. Terwijl Hashem heeft de Torah gegeven lishma. En men moet de Torah leren lishma. Dan betekent dat die alleen op deze wijze is de Torah voor iedereen. Dus geen uitzondering. Dan ook voor de boeven. Absoluut, ook voor de dictators, ook voor de moordenaars, voor, voor iedereen. Als men dat die de Torah zou leren, ligt maar let op goed wat ik probeerde te zeggen. En niet door en niet de wereld en de wereld niet zo, uh, niet zo zich uh, vermanen dat men diverse. Wegen dat Hashem heeft de wereld gemaakt door diverse wegen aan diverse groepen te geven. Dan zouden wij snel, tot, tot snel klaar komen op een goede, creatieve manier. Duidelijk, men zou de ene Torah leren aan de hele mensheid. Duidelijk. En daar zit ook natuurlijk Yeshua in begrepen. Daar heb je geen aparte religie voor nodig. Duidelijk, heb je geen christendom voor nodig. Yeshua is organisch, een deel uitmaakt van uh, de Torah, niet van Jodendom. Duidelijk, niet van Jodendom, maar van de Torah. Ja, van de Torah zelf. Want de Torah spreekt van één mens. Regel 40 na de punt. Oli Zie lebet, Kisaot dubbelpunt, vierde, na de dubbelpunt. A, a, a, a, ari ari a, a, a, a, de volgende pagina, Resh-Jud-Bet, de eerste regel, Ha-Sandek, Shehul Etsem ha Aridei Twee ha mila, va, Priya. En nu, geweldig wat hij ons zegt, let op. De, we keren terug naar de vorige pagina, 211, dus Resh-Jud-Alef, de linker kolom, de regel, en nu goed, goed horen wat hij zegt. Want alles wat we leren is krachten. Denk alleen door, door te zien die in die teksten wat we zien in dit Zoger, in de Torah, in Pri Prietzcheïm, Tes in hen te zien de krachten en te voelen van binnen de krachten, alleen dat brengt de reding, alleen dat brengt Tikkun, Tikkun, correctie van jezelf, een tikkun olam, tikkun van de wereld. Duidelijk. Al die gebeden van die religio, religie helpt niet. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Duidelijk. Dat is alleen wel op een lage niveau, komt nooit in de hemel. Dat is alleen op een lage niveau uh, van deze wereld tot zeer, tot hoog en tot verschillende hoogte van het sensuele Weerlijk, wat zij in de kerk zeggen, dan Vader in de hemel geef mij dat, allemaal zeggen ze horizontaal. Weerlijk, de ene die heeft meer gevoel, meer ontwikkeld, een beetje van binnen, die komt dan hoger sensueel. En precies hetzelfde in de synagogen, zeggen ze ook: avino Malkainu, onze, onze vader, onze koning, bla bla, alleen maar, alleen maar een beetje gevoel. Ze begrijpen niet. Wie is Avino? Wie is onze vader? Wie is onze koning? Dus ze zeggen alleen maar woorden, alleen maar. Nee, en tussendoor praten ze nog over business, over kinderen en over andere dingen. En dan zeggen ze tussendoor: uh, Kijk naar die man, die andere man. Kijk, nou, die doet, doet een komedie. Ja, zo so, hey, en elkaar nog uh, even roddelen. Ja, zitten die mannen, laat staan die vrouwen, maar mannen die roddelen, dan zo zitten. Okay. Eigenlijk, uh, denk niet denk nie dat het in de kerk anders is. In de kerk doen ze hun mond dicht, maar is ze van binnen. Eigenlijk, is ook op een andere manier. <laughs> het is allemaal, allemaal komedie. Deelig. Het is allemaal nog een stadium van Lorisma. Van Lorisma betekent dat het komt niet in de hemel. Eigenlijk, als ze praten over de hemel, steeds over de hemel. En komen ze, komen ze niet in de hemel, omdat het allemaal lolisch maar is. Duidelijk, ja, men kan niet dat um, adequaat, men kan niet in de hemel komen. Hemel, de hemel komen betekent komen buiten het placenta, ja, waar, waar we het over hadden, buiten de wens om te ontvangen voor zichzelf. Hoe kan men dat daar komen, als men niet weet het gebouw, het gebouw van Hashem, de structuur van Hashem, de boom, de sleven? Door alleen maar die gebeden, wat zijn die gebeden? Hoe, kom je dan met die, hoe kan je dan met die gebeden komen, als je niet weet de structuur van Hashem? Hoe kan je in Gods naam bidden? Eilig. Dan daarom hebben ze nodig allerlei vormen van eh, zich te verstoppen, deilig, om die in, in die... Monniken plaatsen, weet ik veel, in, in al die kloosters enzovoort. So dat proberen ze daar te ontlopen, maar ook dat helpt absoluut niet, duidelijk. En, uh, uh, en dan wordt het nieuw pas echt goed onthuld wat er, wat er allemaal gebeurt. Duidelijk, uh, ze kunnen niet, ze hebben geen correctie. Er is geen correctie wat zij doen allemaal. Uh, het levert niet de correctie, nodige correctie. Geloven in Yeshua op hun uh, kinderlijke manier helpt hen niet bij het uh, afblijven van kinderen bijvoorbeeld. Het is, we weten nog niet, het is nog alleen maar nog een topje van het berg. Als het ware wat wij weten van wat ze hebben allemaal niet uitgespookt in die 2000 jaar van de religie. Ja, alleen het enige is dat ik kan zeker zeggen dat de eerste, de eerste gemeenten, de eerste gemeenten die uh, Je Je Yeshua hebben gevolgd, waren meestal Joodse, uh, uh, parochianen, zeggen. Die waren natuurlijk uh, uh, nog origineel, die, die hadden niet... Uh, die kan je dan uitsluiten van wat er, dan, wat er daarna kwam. Duidelijk, want wat er daarna kwam, was allemaal, allemaal ellende wat zij hadden. Want zij kunnen niet, niet dat zij dat slecht zijn. zij zijn niet in staat. Door alleen maar te geloven in, in de kruis. En dat op de is, met mens kan zijn kruis niet, zijn eigen kruis tussen de benen, kan die niet daarmee corrigeren. Duidelijk, daarom. Alles wat zij doen, ja, ze hebben wel schuldgevoelens, dat en dat, maar voor maar, maar de rest. Ik het is net op Italiaanse tv ik heb een programma waarbij dus uh, over gespraak bespreekt. Men is toegewijd aan mensen die aan uh, uh, aspecten, uh, iemand die uh, voor uh, behandeld, als het ware, ik weet niet uh, wie hem heeft gezien of zo. Betekent uh, wie, uh, wie die deze heeft gezien. Dus iemand die uh, verdwijnt uh, van zijn huis, dus weggaat en men weet niet waar die is enzovoort. Dus, uh, en dan uh, vraagt men, dan uh, vertelt men een verhaal, dus geeft men dan de. de zijn gegevens, foto van die persoon, en dan misschien iemand kan helpen bij, om deze persoon te vinden, ja. Om te vinden een persoon. En dan was het al, uh, was het ook een, een, een, een meisje van 16 jaar, en dat was nu, is het erg nieuw in, in Italië, is erg nieuw één, dat men spreekt dat er hard daarover, dat in Italië was het ergens. Ze was 16 jaar en ze werd op een of andere manier gebracht naar hoog onder de dak, het, dak, het dak van een kerk. En niemand meer heeft meer haar gezien. En pas na zo'n uh, vele jaren, zo'n 17 jaar daarna of zo, uh, dan. Weet ik niet precies hoeveel, veel jaren, maar veel jaren daarna, dan is, werd zij de sporen daarvan gevonden, omdat de familie, dus de, haar vader en moeder, die hadden dan ingehuurd een uh, privé-detectief. En, uh, en hij heeft dat allemaal onderzocht en dan bleek dat zij daar gedood werd onder, de dak, onder het dak van uh, een kerk. En dan blijkt wel dat het, uh, uh, zij was met iemand, die is nu opgepakt, ergens in Engeland, die dus waarschijnlijk de dader is. Alles wijst erop dat hij de dader is, maar interessant is dat uh, de familie, de vader en moeder van haar, die zijn niet zo, zo boos op hem, op deze persoon. Ze zeggen nou, die, deze, Nicola heet die, deze oké, okay, hij is zoals hij is, zoals hij was, uh, die, oké, okay, die is een, een misdadiger, oké. Okay. Maar dan, of men vermoedt nog dat het zo is. Maar ze zijn boos op de kerk. Duidelijk, waarom? Omdat uh, het was onder het dak van, die, van, de, van deze kerk. Ten eerste was geen toegang daar voor een gewone mens. Dan was het zo dat... De onderzoeker die heeft, dat, die, die, die heeft dus daar vastgesteld dat er daarna dus, op uh, na deze misdaad, dat misdaad, deze misdaad, dat binnen de kerk dan hadden ze uh, alle sporen van het bloed enzovoort, van alles hadden ze weggehaald en niet alleen dat, ze moesten haar eruit halen op een of andere manier. Dus er werd ook met een zaag, elektrische zaag gewerkt, want een gaat wat daar gemaakt werd om haar draai te halen, haar lichaam, werd zo keurig gemaakt dat het, men, het moet, moet wel een, een, een, een, een, een elektro-elektrische zaag zijn geweest waarmee men dat deed. Met andere woorden, dat is dan uh, veel lawaai moest het zijn natuurlijk, enzovoort. Hoe... Wat is de rol dan van de kerk, duidelijk? En dan hadden ze vragen gesteld ook aan de kerk. Ook uh, dan niemand wist, La, niemand wist, uh, niemand wist van dat verhaal. Geen, uh, niet in de uh, Rome, ja, en niet in het Vaticaan, niet uh, nergens, ook in deze kerk niet. En dan deze, de we zeggen dat de, de de baas over deze kerk, dan die, die, die, hun geestelijke, die dan antwoordde aan, deze, van, aan, de, aan de ouders van, laten wij voor haar bidden. Ja, laten wij voor haar bidden. Dan zegt zij, nou, forget it, forget it, zegt zij. Ik wil wel, ik wil zij wel aanpakken, ik wil wel weten van hen, het ware, de waarheid wil ik weten. Want, en jij komt nooit de waarheid weten over hen. Jij komt eerder de waarheid weten van de mens, gewone mens, die uh, circulaire mens. Hij weet niet van comedie, wij weten, Hij weet niet van verborgen comedie te spelen, zoals al die religieuze van alle, van alle. Uh, kleuren van uh, religieuze, die religie, vaste uh, religieën en allerlei andere vormen van religieuze uh, gedoe. Dat zij die verborgen enorm veel ellende en enorm veel crimineel uh, gedrag. Het is nu ook in, ander, in een andere in een tijdschrift uh, een leidende vooraanstaande tijdschrift van uh, uh, Italië, dat daar ook onderzoek, al vergevorderd onderzoek gaat naar gelden die uh, um, van een bank, een, een bepaalde bank een, een, um, in Rome, die dus een filiaal van een bank is, een, een bank van Italië en dan die is dan daar waren rekeningen van uh, honderden miljoenen uh, uh, euro's waar ontdekt werden die gerund waren door de toppers van de, van de kerkelijke instellingen die dus helemaal verbonden zijn aan de uh, uh, heilige troon ja, van het Vaticaan. En dat zij... Uh, uh, ...dat die gelden afkomstig waren van de criminele kringen. Dus, dus de, niet, alleen zwarte, niet alleen zwarte geld dat van gewone burgers waren... Dan ...niet dat was het, maar was echt van de, van de maffia, van de ware maffia ...dat die uh, door werden dus op deze manier uh, beheerd... ...en dan in de fondsen gestopt, die dus ook waar geen belasting wordt betaald... En dat allemaal hadden zij eh, dus ontdekt. En dan zeggen ze, het is alleen maar nog een topje van de, van, de, van, de, van de berg. Duidelijk. Hoe kunnen zij dat spreken van de religie? Hoe kunnen zij een mens helpen in godsnaam? Duidelijk. Alles daar is. Natuurlijk zijn er daar mensen wat. Enkelingen die wel uh, uh, uh, goede goedmeenende mensen zijn, die dan proberen het goede te doen, horizontaal. Maar ook dat is wat de beste laai van hen zijn, uh, kunnen niet anders dan alleen maar loleshma werken. Duidelijk, want er bestaat dus geen... Uh, ze hebben dan niet de, de toegang tot Lishma. Duidelijk, waarom alles is... Kijk, al die gebouwen, alles is, uh, is gecommercialiseerd. Gecommer ge ge ge Eigenlijk, ik heb het in, ik heb ingeduikt eventjes daarin, gewoon omdat ik, voor mij is nieuw uh, Italiaans uh, lezen, even, even moeilijk of even makkelijk als het Nederlands. Uh, en en uh, gewoon kijken, niet dat ik daar wil aanklagen iemand anders, interesseert mij niet, maar gewoon, ik wil, ik, ik zie gewoon mm, duidelijk helder wat het is. Om uh, welke verschrikking is, uh, welke verschrikking brengt met zich uh, een religie in elke vorm dan ook. De redding komt in de mensheid alleen door zich te bevrijden van elke vorm van um, religieuze verdrukking van een individu. Uh, de regel 40. Nadepunt. Oleh punt hem? himmel, zou sa'od, hier heeft Joods een antwoord. En daarom zijn er twee stoelen nodig. Twee, ja, twee stoelen nodig. De ene is de stoel, let op wat je zegt nu, De ene is de stoel voor Hashem. Dat wil zeggen, de stoel van Hassan dek, dus... De stoel, die dus waarop het kind, het kind, eh, mensen daar ook aanzienlijke mens moet zijn, of vertrouw, vertrouweling enzovoort. En dan, die houdt het kind op zijn schoot. En dat heet, hij zegt dus naar de krachten: eh, het slaat dus het, op de stoel van Hashem. Dat wil zeggen, hij zegt, dat wil zeggen, de stoel van, de volgende pagina, de rechterkolom de eerste regel, de stoel van de sandek. Ja, deze man, man die het kind in vast in, hand, in handen vast eh, heeft. Shuhul ashrat dat deze stoel, let op, deze stoel is voor het eh, doen rusten erop van de Mogen zelf door, let op, door de regel 2, door de mila upria, door die twee handelingen van de besnedenis en uitrollen van de huid. Zie je, dat is deze stoel, deze stoel voor Hashem. Dit betekent van de hogere, daar waaruit deze, al die mogen komen zelf, die mogen, die komen eh, door deze handelingen van het sluiten van het verbond met Hashem. De regel 2. Wa bet hula rat Eliyahu. 3. Asotem pihem shela klippot shelo yuchlule katrek. 4. ki se Eliyahu. Kijk, we hebben nu één stoel, hij zegt. Deze stoel van Hashem. Oftewel, in deze wereld dan van uh, Sandek. Uh, die is eigenlijk bedoeld, dus de, de, wat bedoeld wordt daarmee? Dat dit het voor het, voor het uh, rusten, ja, zoals we dat geleerd dat hebben, uh, van hogere komt dan die naar een lagere... De En dat is dan voor het rusten van de mogen zelf, uh, door deze, door het sluiten van het verbond met schem, Dat is het verbond sluiten. Maar twee, let op, waarom hebben we dan de tweede stoel nodig? En de tweede stoel is het voor het rusten erop, voor het doen rusten uh, op deze plaats, op de mens die... Hij raadt Eliyahu van het schijnen van eliahu De regel drie. Wat welk schijnen van Eliahu komt het? Dat Hassotem welk schijnen van eliahu Let op Hasotem pie klipoot. Doet uh, dicht uh, de monden van de klipoot. Zodat zij niet in staat zullen zijn om... Aan We hoek eens in dat is de kisse in Dat is de stoel van Eliao.